Uur. Door Almegens met het NOS Journaal. In Zuid-Holland is de brandweer druk met de afhandeling van schade door de storm. Het gaat daarbij om omgevallen bomen, borden en stijgers. In het Noord-Hollandse Zuiderwouden sloeg de bliksem in een huis waarna brand ontstond. In Vlaardingen wordt rekening gehouden met hoogwater. Wordt een pijl van twee meter boven NAP verwacht. Daardoor kunnen straten en parkeerplaatsen onderlopen. Overal zijn evenementen vanwege de storm afgelast... Ook het oefenen van parachutesprongen voor de Market Garden herdenking ging vandaag niet door. De leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet vindt het beneden zijn waardigheid om mee te doen aan de algemene beschouwingen. Hij noemt het debatteren in de Tweede Kamer zinloos en een aaneenschakeling van ingestudeerde riedeltjes. Hij zegt dat hij er niet bij was omdat hij beter buiten de Tweede Kamer zijn partij kon opbouwen. GroenLinks, CDA, VVD, ChristenUnie en D66 zijn daar boos over. Ze vinden dat Baudet in de Tweede Kamer zelf moet laten zien hoe het dan wel moet. Ook vinden ze dat hij minachting toont voor de democratie. Vorig jaar kwamen opnieuw minder mensen in aanmerking voor schuldsanering. De Raad voor de Rechtsbijstand maakt zich daar zorgen over. Worden minder mensen geholpen onder meer doordat ze kiezen voor hulp door de gemeente. Maar dan komen ze niet meer in aanmerking voor wettelijke schuldsanering als de gemeente de aanvraag daarna afwijst... vallen die mensen tussen wal en schip. Een vrouw uit Velserbroek heeft vandaag 384 brieven gekregen... met een uitnodiging om de griepprik te halen. Dat kwam door een foutje dat was gemaakt bij de huisartsenpost. En het blijft voor die vrouw niet bij die bijna 400 uitnodigingen. Er zijn er nog 3500 onderweg. De postbezorger gaat proberen die te onderscheppen. Het weer vanavond bewolkt. Buien, soms met onweer en daarbij kans op zware windstoten. Morgen nog een enkele bui bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Zondag een kille dag met veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Zin in Zandvoort. Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Nou, maken we er gewoon lekker ZFM van aan. Ja, see it Sessions. Part 2. Even behind the wheels of steel. The one and only. DJ Dion Sydney. We hebben hem zo uit de club getrokken. Om hier achter de draaitafel te staan. En ons van allemaal nieuwtjes ook nog te voorzien. Nu een uur lang in de mix. En hey, wie weet, ja, gooi ik er ook wel even een mixie in. Gewoon gezellig, omdat het kan, omdat het mag. Jouw GPM's antwoord. with in the mix. DJ The Sydney. Today. Don't you know the rumors? They talk about, talk about your heart. the time. Don't you? Come on! Oh. My life is Music all night long, house music all night long, house music all night long. Pull Up it's lit litness, you don't want miss this this. wanna miss this When I pull up, it's lit double, you don't wanna miss this top weer dichterbij. Dat betekent dan einde van deze set van DJ Dion Sydney. Mijn naam is DJ Tjeke. Samen met DJ Dion Sydney. Was dit, zie je het? Bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag. 9 uur sharp zijn weer bij je. Met een portie frisse fruitige hit. En natuurlijk de nodige nieuwtjes. En natuurlijk die allerbelangrijkste charts. Ik zeg blijf gewoon lekker luisteren. We gaan met uh, de overige programma's gewoon door. Tot volgende week vrijdag. Doei!